Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De HBO's krijgen er 2500 docenten bij en de universiteiten 1400. Dat zijn er zo'n 15% meer dan nu, zei minister Bussemaker... bij de toelichting van nieuwe plannen voor het hoger onderwijs. Met de extra docenten wil Bussemaker dat er meer aandacht komt... voor individuele studenten. Ook moeten er meer hoorcolleges komen via internet... en studenten moeten meer ruimte krijgen om vakken te combineren. Verder neemt de minister maatregelen om de uitval van studenten terug te dringen. Verschillende bronnen melden dat er gisteren in Jemen 176 doden zijn gevallen bij de Saoedische bombardementen en gevechten. Als dit aantal klopt was het de bloedigste dag sinds de Saoedis in maart de strijd aanbonden met de Houthi-rebellen. De doden vielen bij luchtaanvallen verspreid over het land. De Saoedische coalitie heeft nog niet gereageerd op de berichten. De Saoedi's zien de Houthis, die het grootste deel van het land in handen hebben, als vooruitgeschoven posten van hun aardsvijand Iran. Het Openbaar Ministerie heeft in de zaak van de showbizmoord... een belangrijk rapport jarenlang achtergehouden. Dat heeft het OM toegegeven tegen het tv-programma Brandpunt... dat een reconstructie heeft gemaakt. Het OM zou in 2004 al hebben geweten... dat de verkeerde man voor de moord was veroordeeld. De zaak draait om de moord in 1981... op de Hilversumse platenbaas Bart van der Laar. De 55-jarige Martien Hunnik zat daarvoor tot 1990 vast... Daarna deed hij jarenlang pogingen om alsnog te worden vrijgepleit. In mei bepaalde de Hoge Raad uiteindelijk dat de zaak moet worden overgedaan. Waarschijnlijk zitten drie anderen achter de moord. Maar die kunnen niet meer worden vervolgd omdat de zaak is verjaard.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 Ik <tie> van vakantie terug. Ik ben compleet geworden. Wat een ellende is dat vakantie. Hou op, je uit. En die ellende van vakantie begint al een jaar jaren waar. Als je de reis reisvolder in huis haalt, doe je het genoeg Doe je het genoeg dicht. Dan leg je het op en nacht te lang: heb je wel de goede koopste reis uit Gezuch. Zijn de buren nou niet weer goede koop bruid en zal ik mijn taal de borstel niet vergeten? Zal ik mijn paasje pak nog maar aanpassen? <lacht> en als je dat dan allemaal verwerkt, hebt, hoor, dan begint je vakantie. Nou, bij ons ook. Zag eens een vier uur. Hou, op, je uit. Stond op, zulke waallanden mogen. Trillend van de slaap. Met je achten en met je bucci. Grote kerven inderachtig. 180. Door de bocht door, want ja, we wou op tijd in Spanje aankomen. Nou, tot zover, hoe gezellig. <lacht> Dikke Mick, maar ik heb de grote fout ik gemaakt. Hou op, schijt uit. Weet je wat ik heb gedaan? Ik heb mijn schoonzoon meegenomen. <lacht> wat heb ik daar de pest overheen ingehaald? Ik heb er spijt van gehad dat ik die gehaald meegenomen. Echt, die gewoon zit mijn hele vakantie wat pers met zijn domme gelagte paas en dan pas. <tie> Ik snap ook niet waar mijn dochter erin ziet Hij <tie> is lelijk. Hij heeft shakke oren. Hij wilde zachtjes de mensen buusje in Mama en stop! Stop! En zijn paasje op tijd mijn deur passen, die beschuldig. Nog gelijk kroop hij achterin, weet je, met je misere, en zo, tegen mijn dochter aan te hangen. Mijn man zag niks voor het spiertje. Chanten we vlak voor de Franse grens, Toen mijn schoonzoon ineens hij zegt: ik wou dat ik mijn accordeon had meegenomen. Ik zeg hoezo dat dan? Hij zegt nou, hij zit te leggen, mijn paspoort nog op. Dus de volgende dag om vier uur vertrokken wij opnieuw. <lacht> nou, nou met 12 tot op mijn knieën. 190 te bocht, want ja, we wouden op tijd eens Spanje aankomen. Nou, vergeet het maar. Verket het. Verket het. Vlakbij breed dan. hoe hoepen. Lekker baant. Dus mijn maan die gaf wagen uit om die baan te verwisselen. Nou, oortjes. Stak geen poot uit. Nee, nee, je staat geen poot uit. Nee, die zat stiekem een beetje te voezelen met mijn dochter doch achterin. Ze ja, deed zei, weet je wat je van mij kan krijgen? Je ja, zei hetzelfde als tuin. En zei, wat het je dan? zei, ja, nou, de eeuwige jeuk en de korte armpjes. Ze zielig voor mama. Mama zat met de hane, ze zei: Uppie met die baant in de bergen. En er stond zo'n neefje van ons bij, kan ook niet helpen. dat Jaggi, mijn wat is dat Tommy ook? Nou, ze maanten, lekker baant. Hoe zit je ook de twee van. Kreeg ook, weet je wat is Ik nou, ze maanten, kreeg hoe zit er bijvoorbeeld ook twee van. Oh, die baant was verwisseld, ik dus zei: Kom op, zit in Spanje, ik wil vakantie? Mocht mijn man nog even een plasje tegen de boom aan. Nou, neefje ook met je neus erbovenop. bovenop. Oh ja. Ja, zo kun je het ook bekijken je. Ja. zure tegen mijn man, wat is dat voor een ding om die ook nou zo is een bruin plus appel? En dit valt er zeker ook twee van. Nee, zit dat maar wat twee is je groot. Oh! En dan moet je zo gelijk... Ik... Oh, oh, oh! <treeks> <treeks> <treeks> <treeks> Haat ook mee zitten luisteren bij de halen voor. <treeks> Zolten we vlaag voor Antwerpen, wat? Zijn we schoonzoon ineens achter in de auto, hij zegt. Heb u de bezwaar tegen als ik een sigaretje opsteek? <lacht> Tja nou, als jij het niet erg vindt, dat ik over mijn nek galt. <lacht> nou, daar zat hij dus niet mee. <lacht> dus in een mun van tijd, die wagen blauw van de rook, waar is je te en te proesten? Is je kan niet een beetje ventileren erachterin? Is je kan niet een beetje wapen met die hap? En ze nou, zeggen, als ik u er mee pers, wat, dan zal ik het sigaretje wel weggooien. En ze draait zo het rampje open. en nou, dan waren ze geklappen, wat. <lacht> Wou je die, die brandende puik weggooien, staat de wind verkeerd. <lacht> dus die puik die vliegt met een noodgang terug te wagen in tegen mijn mannen z'n kale kappen, dus die rempen het allemaal. <lacht> nou, dan lagen we in de bergen met een halve kipkerwin. Een grote bergen, in de berm, bovenop mijn paasje, waar paak. Er onderuit, twee oortjes. Ik leef nog hoor. Ik zeg hoera. Mijn maan zei, Ik zou die gozer wel een draai om zijn oren kunnen geven. Ze doet het nou niet, want dan is je arm ook nog uit de kant. De volgende dag om vier uur vertrokken wij opnieuw. En nou moeten we een pak en wegwezen. weg, reis vanaf Schiphol. dat is ook ellendig. Ook ellendig. Fliet was zacht, hutje, mutje zaten En nou, die piloot is uit zelf. Hij zegt, Ik ga het wel met de trein. Nee, ik was dus ingedeeld naast mijn zo. dus. Ik had niks kunnen zien van het landen. Dan vond ik dat toevallig niet erg hoor. want ik was toch op van de zenuwen. Ik had nog nooit gevlogen. Ik zeg tegen die stupidesse, ik zeg, ze zetten ons toch weer veilig op de grond, hè? Ze zijn nou, mevrouw, we hebben nog nooit iemand boven gelaten. Dat is een paak van maat. Een van maat? Ja, even zo goed, op van de zenuwen kwam ik aan op counter. Nou, daar hadden wij nog een op-onthoud. Hou op, ook. De hele dag hebben wij Taro al zitten bij de douane op z'n Dat De kampioen, ze dachten dat mijn schoonzoon een liter fles jongen in je neven had meegesmokkeld. Maar dat bleken ze oortruppels te zijn. Boel was bijgelegd, ik ze kom op naar de camping, Linio, Rectal, ze ik wil vakantie Nou, wij hebben een taxi geprapt, vijf uur onderweg, komen wij in elkaar aan de bloedhitten We gaan de rotzij uitlaaien, we gaan de rotzij opzetten, die gaat te leggen. Maar je erbij? Ja, de kampioen? oortjes was moeie hij zegt ah, als je het niet erg vinden, ga ik even op één oor. Hebben we hem altijd nog van het luchtbedaan moeten trekken? Dus helemaal vacuum gezogen. GELACH. En mijn dochter Janke, mijn, mijn dochter mijn... Oh, mama Matt, is wat leuk Het zijn tegen mijn vriendjes, ja, mijn vriendjes heb ik een nachtmerrie van de koppie. GELACH. GELACH. Maar goed, loven is blind, hè? GELACH. Hij is toch doof, dus... Ik heb een bakje koffie gezet en dus ze zegt, kom op, picknicken met halen voor de tent. Ik zit tegen mijn schoonzo kom er dan ook weer bij zitten. Ze gaat daarmee zitten, dan heb ik nog een beetje doen. <lacht> nou, we zitten net aan het eerste bakje. Zijn ze mijn schoonzoon ineens, hij zegt... Wat heb een geel met groen als lijfje, Zes harige pootjes en ogen op stokjes. Is je de vingeraanbouw nou heel fijn? Is dat een grapje of een Als je nee, maar dan kruipt er een tegen je benen omhoog. Ja. En muggen op die camping, Muggen nou uit je te warm. en al die muursalden op mij. Nou, maar maan zo ook. als je wees blij, als je, dan is er nog iemand die van je houdt om je lijf. Nou, hij ook weet je. Oh, oh. Weet je wat jij moet doen? Je moet een paal van die vliegenstripsje oorraan. <lacht> dan gooi je over de campingwaarden, dat doe je we nog goed werk. Hij <lacht> <Hai>, kneuter. <lacht> uh, wat een ongeditte. Kijk, ik hou persoonlijk hoor, hou ik best van picknicken, hoor. Maar als ik nou een haak van een krentenbon neem... <lacht> ...en dan begint opeens een krentenbloeien. te bloeien... <lacht> is voor mij de onderaf Dus echt veel van de honger ben ik naar het strand gegaan en dan ben ik gelegen en dan ben ik blijven liggen. Wat een mooi ook wel, want als je weer ben ik plekken kwijt. Ik heb het afgelegen door een Spanje. Hoe? Opschut, ik heb dan zes dagen en heb ik schapen iemand te kopen voor het En Donald Duck maar achter me aan. Ik ben gek van dit gozer. Ik zeg, je ik god? alsjeblieft doen aan het strand. Je gaat voor mij op lekker surfen. Kost niks. Oh, het water kan je ook niet in Spanje. sparen, hoor, oh, het water. Water is zwart. zwart van de mensen. Mijn maan was er nog. Ze was blind geprek. Mijn maan is zwaar blindgeprik. Die geprek. zwom even met zijn kop onder water, zo. komt hij boven jou, prik. Twee van die grote blote punten in zo. ogen. hebben hebben nog een hele middag moeten lopen zoeken naar een apotheek, oog zelf. Was ze dus weer een middag kwijt van de vakantie. Trouwens, trouwens. Ik heb ook nog een hele dag, heb ik nog met mijn schoonmoord bij de dokter moeten zitten. Nee, nee. Nee, geen oorontsteking, nee. Kom niet erbij? Nee. Nee, daar komt, Hij had een walletman gekocht. Nou, met Maan en maars zijn ze aan <totstuk> Nou, de laatste dagen van de vakantie hoor, ik was ik op. Ik was helemaal chef gepikt het ongedient. helemaal over de rooi van oortjes. Komt er op de camping ook nog eens een keer een bam bon melding binnen. Is je nou zitten, dan is je waterpropje uit je oren <totstuk> Maar Meneer, dat blijkt dus Frits Bom te wijzen. Ja. Nou, ik heb, als je gek heb ik het wil helemaal uit mijn kop En ik ben vooraan gestoord voor de televisie met mijn kop in de kamer en ik heb geklocht. Ik heb het hard uit mijn lijf geklocht. Want meneer Bom begrijpt tenminste wat een Nederlander nodig heeft. Hallo, ik wil me er niet mee bemoeien, jachie, Maar Kun no, je niet even ergens gaan? Dat is gewoon zo gek. Gisteren hebben die tour dus wel eens jongen. Jonge. De man die verantwoordelijk is voor de tour van uh, de Tour Tune, zeg maar, die uh, leeft sinds uh, enkele maanden niet meer. Rijn van den Broek, de trompetist van de Exception onder meer, verantwoordelijk voor de compositie van uh, de Tour Tune, Tarantuella. die uh, die tune kennen klinkt hij natuurlijk heel anders dan klinkt hij uh, dan klinkt hij meer zo. Rijn van de Broek met de Tarantuela. Dat is natuurlijk de, de, de bekende tune van de Tour de France. En ja, Ik heb de eer Rijn persoonlijk gekend te hebben. Vriendschap gehad. Uh, tijdens de exception periode regelmatig met Rijn meegeweest. En Rick van der Linden, uh, Dick Remelink. Uh, Cor Dekker, uh, Peter de Leeuw natuurlijk op drums. Uh, op Tour geweest door Nederland uh, en ook in de oostgrens. Iets over de grens van, uh, van Nederland naar Duitsland... Concerten bijgewoond van Exception. Een heel avontuurlijke, uh, hele avontuurlijke belevenis was dat eigenlijk. En Rijn uh, uh, liet mij thuis in Hilversum, waar hij woonde... zijn enorme LP-collectie zien met allemaal uh, ja, koperwerk natuurlijk. Hè, want hij was natuurlijk trompetist. Dus uh, ja, heel veel LP's van Bloodshed and Tears in Chicago... en natuurlijk van zijn eigen groep. Uh, Exception en veel later zou hij dus uh, deze tune schrijven... Uh, voor de Tour de France. Geweldig. Uh, we gaan even zingen, we gaan even vechten en huilen oh, nee, joh, want ik en, en mijn bidden. mijn man heeft toch heeft, heeft, heeft, heeft de, de gele trui of niet dan? Ja, hey, ja maar dat is niet. weet er veel weer goed. Ja, maar Raymond maar die, die, maar, maar, die die, maar, maar, kerkers die had verkeerde informatie. kreeg van Luxemburgse journalisten. Ze zouden het parcours niet verkend hebben. Later heeft blijkt kracht, achtergracht hebben ze gezegd. We hebben wel de. Met het En Andy is nog achterkancleraar aan het Maar dat is. Ze heeft niet van tevoren een keer opgekeken. was Nee, maar dat hoeft er niet en kijk, maar Kadele Evers had hem al gereden, de Dauphiné Nini bereden. Ja, maar zij gereden eronder. honderd dat is een andere koers. Ja, dat begrijp ik inderdaad. Voor degenen met de, het de dier, de de de dier voordeel is dat ik toch op volle snelheid de, de wedstrijd een keer rijd heb. Maar ik denk dat het niet uitgemaakt was. Voor de maar... degenen die, dat die heeft het. Dat had misschien een paar seconden uitgemaakt. Moet je niet weten. We zijn allemaal... Ik krijg de afdraad van de jury door Danny of jij straks even langs de dopingcontrole wil. Ze hebben het gehoord dat... Ik weet niet wat het is, maar... ja, ja. Hier aan deze kant groeten, want je had je erop voorbereid. Hè, en je was even bang dat het uit de hand zou lopen met, met Johan. Maar je hebt erop voorbereid. Ik denk, want je slaapt altijd op de kop. Ik denk, je bent nog geen schoonkant. Zing! En ja, maar, maar pas op, hè, want kijk, hij en slecht. Eén met de slappeloze sneeuw. met de dan tweet. ik ben oh, degene die het gelukt, ik dan kan de door, de door de oh, degene die door de die alleen en, maar wacht. En ik weet, de wacht. door de UCI, een twee, een tweet terug, de andere door We de UCI, dus, dus, dus, de andere door de andere door de andere is dat is wat jij eigenlijk bedoelt. Die kolom waar je niet veel over kan zeggen. Maar dat het goed dat er met hulp in de is. Dat Dat is niet perfect. Dat is Dat is Dat is er Dat is echt gewoon. Dat is Dat is echt allemaal. die is echt allemaal. die is echt allemaal. Dat niet gewoon. Dat is niet gewoon. Dat is niet Dat de ben Uil, bit, Ik ben een held Ik heb een lach. Ik en een de Dan wordt het toch gecontroleerd daar gaan we vind ik nou gek. Ja, hij is ja, in een, een, een beetje gecontroleerd. Vreemd. En die man zegt daarop van. Misschien zou er wel een reden voor kunnen zijn. Nou misschien zou er een reden voor kunnen zijn toch. Ja, ja, maar vind ja, maar dan vind is... ik gewoon. Dan ga je de boel insinueren. Dat... En dan ga je, dan ga je Andy Sleck verdacht maken. Dat mag maar jij. Jullie als voeren... je het hoogste ja, van u zie je bent. dat meer, mag he? je het niet doen. Dat is meer hoor. Als je, als je, als je zo zeker reageert op. er hey, is misschien wel een reden voor. Als de grote baas zegt. Ja, dat is wel een beetje linker, uh, her of van niet? Ja, maar bij de hoogste baas mag ik toch ook niet zeggen. Nee, dat ben ik met je eens. Ja, maar. Nou, ben ik ook met je eens. Dan ben ik je 100%, Dan zit is, uh, is uh, Danny uh, weer alleen. Nee, maar goed, ik ben nee, helemaal niet ik, hoor. Ja, nee, maar dit, ik dit, dat helemaal zou helemaal je dan alleen. niet zeggen, Danny. Nee, ik vind dat... U... <laughs> ja, dat was een beetje een, een, een, een, een parodie op de Tour de France... met zing, weg heil, bit op de achtergrond. Ik weet niet uh, waarom ze dat zo gedaan hebben, maar in ieder geval, uh, ja... Uh, we missen natuurlijk wel een beetje uh, bij de Tour uh, deze, deze man. Het 46e boek van de hand van Mart Smeets. Hierin blikt de auteur openhartig terug op de ontmaskering van Lance Armstrong. Smeets, door velen gezien als een vriend van de Texaan... heeft het sindsdien flink te verduren gehad. Want juist Mart had beter moeten weten... In zijn nieuwe boek gaat hij hier uitgebreid op in. Want in een schone sport gelooft hij al lang niet meer. Maar de Valente reist Mart deze zomer wel gewoon weer naar Frankrijk... om het glas te heffen op de tonen van Dalida. Kijk eens, daar zit hier al uh, de grote meneer Smeets, de Mart. Goeiedag. Hartelijk gefeliciteerd met je kind. Dank u wel. Dank voor woorden. Een meisje. Wat leuk. Nou, wat we daar eerst over hebben... Dat is het mooie wow. iets, ja. Ga zitten. Mart, uh, ik, ik moet toch eerst even beginnen over dat uh, moment bij de wereldrijd door, want dat was wel weer een vertoning, hè? Ja, gek, hè? Denk jij dan dat ik weet welke renner wat gedaan heeft? Denk je dat echt? Dan ben je nog stommer dan je eruit ziet. Oh, oh, oh, oh. Oké, okay, Mart. Je weet dat ik... Ja, nee, maar... maar Oké, okay, Mart. Oh, schrok je ervan toen je, dat toen je dat zag? Ja, heel erg, ja. Hoe komt dat dan eigenlijk? Het is een oud gezegde bij ons in de, in de familie. Ik zou het ook tegen jou kunnen zeggen. Doe maar. <laughs> Ik heb mijn excuses aangeboden, Matthijs en ik hebben er goed over gepraat. Er is helemaal niks aan de hand, klaar. Vind je dat je te hard wordt aangevallen? Ja. Waarom? Omdat er vaak een onjuiste achtergrond bij in die aanval zit. Want wat ik dan ook denk, ik heb niet zo heel veel verstand van wielrennen, maar wat ik wel denk is van ja, die jongens die doen dat op plaatsen waar jij en ik niet komen. Hoe kun je het achterhalen als journalist? Is niet achterhalen. Dat is een hele juiste conclusie, meneer Kassim. Echt heel goed. Dank u wel. Nee, ja, maar het is zo. Uh, ik kan het niet achterhalen. Uh, mijn collega's kunnen het niet achterhalen. Uh, de Omega blijft dicht. Aan de andere kant, wat ik wel denk. Uh, ik ben in vorm uh, vandaag. Is uh, jij bent Wie natuurlijk. Uh, sorry? Wie maakt dat uit? Dat zeg ik net. Oh, ja. Dat Mart Smeets wel iemand is die heel erg goed is in het romantisch maken van de sport. Dat is de werkelijkheid. Maar wacht even, want dat doe je dus natuurlijk dan ook bij het wielrennen. En dat is misschien wat mensen je dan nadragen van... je hebt het al die tijd misschien wel heel erg romantisch gemaakt. Het had wel een tikje cynischer gemogen. Dat ben ik met die mensen eens. Ben je dan teleurgesteld in jezelf? Niet teleurgesteld. Ik heb wel naar mezelf gekeken in de spiegel van dat had je anders moeten doen. Maar teleurgesteld, ja, ik ben een romanticus en ik ben naïef. Dat is vreselijk, als je dat van jezelf kunt zeggen. Maar ik kan het van mezelf zeggen, ik ben naïef. Ben je dan misschien meer romanticus dan journalist? Misschien is dat ook wel, ja. We hebben wel eens gedacht aan uh, nu alvast die hotels in cameraatjes daarop hangen en dan kijken want ik bedoel, dan kom je misschien wel wat te weten. Ja, dat zou kunnen, maar ik denk dat de rennen... We samenwerken, Mart. Oh, ja, oh, ik heb altijd gezegd, als je echt de televisie wil leren maken... dan mag, <lacht> dan mag je bij ons meegaan, ja? ja. En, en ik nodig je nu uit. Ik nodig je nee, hier... dan wel om die cameraatjes op te hangen. Nee, nee, ik, ik, niet in die camera's. Jij komt een dag in de ronde van Frankrijk. En dan ga jij je gang. En dan ben jij de onderzoeksjournalist. Die brutale hond uit Nederland. die met die rode plopkrap door het peloton mag trekken. Hierbij is de uitnodiging gedaan. Aangenomen? Ja. Oké, okay, staat. Het nieuws bij ZRM Zandvoort met Charles Duif. Tussen Utrecht en Schiphol reden vanmorgen minder treinen... door een wisselstoring bij het Centraal Station van Utrecht. Ook tussen Amsterdam Centraal en Utrecht reden minder treinen. De storing is volgens zijnezen rond half negen dan wel verholpen... maar reizigers moeten toch rekening houden met circa een half uur vertraging... die nog enkele uren kan aanhouden. Gaat u op vakantie met openbaar vervoer richting Schiphol? Houd dus rekening met, de, met die storing die geweest is en de vertraging die u kan oplopen. En dan nog iets over Schiphol. Een vliegtuig van maatschappij EasyJet is gisteren vlak na het opstijgen van Schiphol weer teruggekeerd naar de luchthaven. Een vogel was in een van de motoren gevlogen waarop de piloot de beslissing nam om terug te keren, zo zegt IJet tegen de uh, lokale dagbladen. Volgens het bedrijf gaf hij daarmee gehoor aan een standaard procedure. Het vliegtuig had het Romeinse vliegveld Via Mincio als eindbestemming. Passagiers moesten overstappen op een vliegtuig dat speciaal vanuit Milaan naar Schiphol kwam en konden enkele uur later alsnog naar Rome vliegen. Als je op de snelweg met je auto zit luisteraars en je hebt hoge nood, zet hem niet zomaar aan de kant, kijk uit wat je doet, want de hoge nood van een van de inzittenden van een Duitse auto zorgde afgelopen weekend voor de nodige problemen op de A9 richting Alkmaar. Een jongen die in de auto zat moest heel nodig naar het toilet. De bestuurster van de auto wilde de wagen daarom in een pechvak langs de A9 zetten. Dat was allemaal natuurlijk bedoeld om de jongen even zijn behoefte te laten doen. En door de actie van de bestuurster kon een vrachtwagenchauffeur die erachter reed geen kan meer op. En hij raakte de personenwagen volop van achteren. De auto kwam met de neus in de vangrail terecht ter hoogte van Velserbroek. Alle inzittenden zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Maar gelukkig bleef het beperkt tot blikschade. Agenten hebben bij het hele gebeuren geassisteerd. Nou, dus nogmaals, luisteraars, heb je een hele hoge nood. Kijk goed uit wat je doet als je op de snelweg zit. En zet hem zeker niet zomaar op de vluchtstroom. Steeds vaker houdt de politie verkeerscontroles in de omgeving van Zandvoort en Bloemendaal. Ook in het weekend was dat het geval. Afgelopen weekend controleerde de politie in de Belastingdienst strandgangers die met eigen vervoer naar Zandvoort waren gekomen. Ze vonden onder meer een man die nog een boete had openstaan van 25.000 euro. En naast de man met de openstaande boete trof de politie ook iemand aan... die werd gezocht in verband met een strafzaak. Ook hij moest mee naar het bureau. Twee mensen werden aangehouden omdat zij drugs bij zich hadden. Ook de Belastingdienst had beet. Minimaal twee strandgangers moesten voor hun terugreis een alternatief vervoer zoeken. Dat kwam omdat zij nog openstaande belastingschulden hadden... en zodoende werden hun voertuigen in beslag genomen... Ga je op pad met eigen vervoerluisteraars? U bent gewaarschuwd. Extra controles in deze periode in de omgeving van Zandvoort en Bloemendaal. Als u mee wil helpen om uw badplaats te promoten, luisteraars, dat kan, want er wordt een Schoonste Strandenverkiezing georganiseerd. Vanaf vandaag tot en met 13 augustus kan gestemd worden op de Nederlandse Stranden. En deze stemmen bepalen samen met de scores van de awb inspecteurs welke stranden tot de schoonste van Nederland behoren. En de uitslag daarvan wordt bekendgemaakt op 20 augustus aanstaande. Om het belang van schoon op stranden onder de aandacht te brengen... organiseert Nederlands Schoon ieder jaar de Schoonste Strandenverkiezing. En met deze verkiezing wil zij de betrokkenheid creëren bij de Nederlandse stranden. Om mee te stemmen, googelt u gewoon naar Schoonste Strandenverkiezing. U komt dan vanzelf op de site terecht waar u kunt stemmen. Ik heb het gisteren al vermeld, Luisteraars, maar ik kom er nog even op terug. Het gaat over de inloopochtend over het omdraaien van de rijrichting van de Grote Krocht. Op 13 juli organiseert de gemeente een inloopochtend... over het mogelijk omdraaien van de rijrichting van de Grote Krocht. Aanleiding hiervoor is de wens van ondernemers van de Grote Krocht... want zij verwachten dat het omdraaien van de rijrichting de conditie zal bevorderen. Wij nodigen u al uit voor deze inloopochtend... omdat wij graag uw mening willen horen zodat dit kan worden meegenomen in het advies dat het gemeentebestuur gaat geven... over deze wens van de ondernemers van de Grote Kroft. Omdraaien van de rijrichting. Tot zover het Niels in het antwoord. Het weer bij ZFM Zandvoort met Charles Duif. Vandaag wordt het, zeker in het binnenland, weer behoorlijk warm. Wel is vanmiddag kans op een paar fikse onweersbuien. En morgen en donderdag is het fris voor de tijd van het jaar. Met zeker morgen regelmatig buien en, uh, en ook wind. Maar daarna, goed nieuws voor de strandexploitanten, krijgen we weer mooi zomerweer. De dag, u heeft het zelf kunnen waarnemen, is zonnig begonnen, maar al snel trokken vanuit het zuidwesten wolkenvelden het land binnen. Vanmiddag weten deze stapelwolken uit te groeien tot regen- en onweersbuien. Daarbij is de kans op onweer met windstoten het grootste in de oostelijke helft van ons land. Vanavond en vannacht blijft het doorwaaien, zeker aan zee. Er is een mix van opklaringen en enkele buien en de temperatuur die zakt naar zo'n 14 graden. Morgen, luisteraars, ik vind het niet leuk om te vertellen, maar het wordt een buiige dag. Daarbij waait het ook nog stevig uit het westen tot het zuidwesten en het wordt slechts 18 graden aan zee. Donderdag start met enkele buien, in het zuidwesten wordt het al snel droog en de weersverbetering die breidt zich dan in de middag over het hele land uit. Wel waait er een frisse noordwestenwind, waardoor het niet warmer wordt dan 17 graden aan zee en zo'n 20 graden in Limburg. Vrijdag wordt een zonnige dag zonder echte hitte. Met 19 graden op de Wadden en lokaal 25 graden lijkt het sterk op het weer van donderdag. Zaterdag is het weer volop zomer. Maxima tussen de 23 en 28 graden. En zondag doet de temperatuur dan nog een heel klein stapje terug. Volgende week hebben we waarschijnlijk redelijk Hollands zomerweer. Met regelmatig zon, soms een bui en maximaal tussen de 20 en 25 graden. Nou, best aangenaam dus. Tot zover het weer bij Sierven-Zandvoort.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 our people and they all have their moods, but it's so nice just to have someone like you who wants a smooth. Maak je ja. en tegen onze ja. stikker. That's what you do to ja. me, little I mean. Maak me van Vera in ja. ja, keer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 dat allemaal niet voor, Serien. Dat is uh, Julian uh, Clark.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 Discovered I'm in love with you oh, Cause I'm happy just to dance with you Omdat we het te maken hebben met de Tour de France, eh, tracteer ik u maar eens op wat Franse chansons. Avec le temps, va, tout s'en va. On oublie le visage. Et on oublie la voix. Le cœur, quand ça ne va plus. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire. Et c'est très bien.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 Avec le temps, tout oh, s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs. Sata, une de ses gueules A la galerie, je Dans les rayons de la mort Le samedi soir Quand la tendresse En va toute seule Pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous Devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens Avec le temps ah. Tout va bien Fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul, peut-être, mais pénard et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment. on plus Ja, u waant zich waarschijnlijk langs de kant van de Tour de France nu. Ik ga afsluiten nog met een Frans liedje. Il a cinq heures, Paris, se réveille. Oftewel, het uh, is zes uur en Parijs staat op. Dus is alweer een tijdje geleden, maar het maakt niet uit. Het is een mooi liedje. Daar sluit ik het... Uh, Laatste uur van uh, ZFM-lunch met afluisteraars. Morgen collega Rutjansen. Jansen. Ik weet niet of hij donderdag ook komt. Gaat hij trouwen, die man? Tja. Ik weet niet of hij er morgen trouwens is. Nou ja, goed, maakt ook niet uit. Maakt ook allemaal niet uit. Wij We wensen hem vast vanaf deze kant uh, hele gelukkige huwelijkjaren toe. Vooral gezondheid natuurlijk. MUZIEK Pendant dimanche noch, regard. C'est Paris. C'est les Les traverse se rasés et les strip sont rabillés. Les traversins sont écrasés les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures. Paris. Et dans les tasses et les cafés n'étoileurs, glaces. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures et Paris, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les bancs, les sont dans les gares, à la villette, on tranche le lard. Paris by night regagne les cars, les boulanges font des bâtards. Il est 5 heures. Paris. C'est Paris. C'est La tour Eiffel a froid au pied, la rue de triomphe est ranimée. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est cinq heures. Paris s'éveille. Paris.